Stubenitski met het NOS-journaal. In Maastricht zijn twee mensen... ...dreiging op Oudejaarsavond in Rotterdam. Die dreiging had te maken met de vuurwerkshow... ...bij de Erasmusbrug, waar tienduizenden mensen bij waren. Of het ging om een terreurdreiging... wil het Openbaar Ministerie niet zeggen. Justitie zegt alleen dat de mannen... ...op Oudejaarsavond zijn opgepakt. De executie van een Saoedisch geestelijk leider... ...zorgt voor onrust in de regio. Iran is woedend... ...en er wordt gevreesd voor hevige reacties... ...onder Sjiïten in Saoedi-Arabië... De man is een van de 47 mensen die vanochtend werden geëxecuteerd vanwege terrorisme. Amnesty International vindt dat de Europese Unie zich moet uitspreken tegen de massa-executie. Nederland moet als EU-voorzitter het initiatief nemen, zegt Amnesty. Rebellen in Jemen worden weer gebombardeerd door de coalitie onder leiding van saoedi arabië Daarmee is er een einde gekomen aan de wapenstilstand met de rebellen. Het staakt het vuren duurde een paar weken en werd door alle partijen een aantal keer geschonden. Bij het geweld in Jemen kwamen de afgelopen maanden zeker 6000 mensen om het leven. Een jongen van 18 die kort na de jaarwisseling in Utrecht van een balkon viel is overleden. Een andere jongen ligt nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Ze vielen vijf meter naar beneden toen ze met een groep oud en nieuw vierden. De politie in Utrecht gaat uit van een ongeluk. Vorig jaar werd een stuk meer geld opgehaald met crowdfunding. Er werd 128 miljoen euro ingezameld voor ruim 3500 projecten. Zo werd er ruim 10 miljoen euro ingezameld voor de verbouwing van een ziekenhuis in Vlissingen. Een andere inzamelingsactie met een groot succes is van een dwarslesie die kocht met geld van crowdfunding een robotpak waarmee hij weer kan lopen. Het weer bewolkt, op sommige plaatsen regen. Vanavond gaat het in het Noordoosten vriezen en kan er wat sneeuw vallen. Morgen is er in Friesland, Drenthe en Overijssel kans op gladheid. Dit is Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Eembrugge, twee kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Nog altijd helemaal dicht is de A4 Rotterdam-Amsterdam. De weg is in beide richtingen dicht, tussen knooppunt Ketelplein en Delft-Zuid. heeft te maken met een technische storing in de Keteltunnel. Je kan zo lang omrijden over de A13. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 En na die uh, tussen koude nieuwjaarsduik van gisteren kan je vandaag weer opwarmen aan de muziek van CFM. Hier is Sarah Larson.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 I'm being just you worry I can do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 De, de, dit gebeurt uiteraard onder veilig toezicht van de Zandvoortse brandweer. Dat op 13 januari vanaf half acht op, uiteraard op het strand. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Wil je de evenementen rustig nalezen? Dat kan via de app van ZFM. Download hem nu in de Play Store, App Store en de Windows Store. Hij is gratis voor jullie beschikbaar. Zoek even onder ZFM Zandvoorts. En je hebt hem op je telefoon of tablet staan... met ook de laatste nieuwtjes uit Zandvoort.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 als ze met deze zeer van kijken al hoort de hier voor jou zie je hem niet alleen op de radio maar ook op tv de het ritme van Zandvoort ook op tv zie je hem tv op kanaal 45, 45. -M -M. en heel veel lekkere muziek natuurlijk zo op deze zaterdagmiddag waaronder deze van Merillian hier is Kelly.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 Italia vero. Un in Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito cestato sul blu e l'amo viola la domenica in T Un giorno in Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto.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 Ja, het is gewoon ijs 4 uur in het centrum van Zandvoort. Het laatste weekend van de ijsbaan dit jaar, maar niet getreurd. jaar komt de ijsbaan gewoon weer terug, hoor. Dus kunnen we genieten van ijspret in Zandvoort... dankzij de vele vrijwilligers en de organisatie van de ijsbaan. Ja, het is 8 minuten voor 4 uur. We moeten maar nog even doorheen uh, rossen, maand-augustus. <laughs> uh, ja, het begon goed in augustus. Oh. Het is namelijk hommelers tussen burgemeester Nick Meijer... en de horeca in Zandvoort.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 Oké, okay, dat was hem de maand augustus. Zodat ik de derde en laatste de laatste vier drie maanden, vier maanden, ja.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 Make yourself some friends or you'll be lonely once I was 7 years old once I was 7 years old Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5